Na dodelijk ongeluk met een luchtballon in Egypte is tegen vier bemanningsleden een arrestatiebevel uitgevaardigd. Gisteren stortte de ballon met toeristen bij de landing in Luxor neer. Een Zuid-Afrikaanse toerist kwam om het leven. Zo'n 15 mensen raakten gewond. Waarvan de vier bemanningsleden worden verdacht is niet bekend. De Braziliaanse middenvelder Philippe Coutinho stapt over van Liverpool naar Barcelona. Volgens de BBC betaalt Barcelona 120 miljoen euro. En dat bedrag kan in de komende jaren door bonussen oplopen naar 160 miljoen. De transfer maakt Coutinho een van de duurste spelers ter wereld. Alleen de transferbedragen voor Neymar 222 miljoen en Kylian Mbappé 180 miljoen zijn hoger. Het weer, bewolkt op de meeste plaatsen droog, vannacht in het Noordoosten ligt de vorst. Morgen vrij zonnig, bij stevige Noordoostenwind wordt het 1 tot 4 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 You drop down, lose focus When I thank that's a bonus mm, that cake looking appetizing Backpack food, that's a crisis Bring that body my way Can't take it off my brain. Look like you do ballet Yeah, hold tight when you you're so. Tip toe, ooh, say something when you to toe, girl, no breaks when you push that back, back, back, left, right, do it just like that, all tight when you tip toe, ooh. Like a disco Who that be and that drop be my sorry. Who that be blown gas at the rari French vanilla smooth like a honey and wine. And I sneak up from behind what's your name, what's your sign? Huh? Wine for me, die. You wanna dock in a fly out? Wine for me, die. Baby you wanna lease rent or buy out. Wine for me, that Money keep blown, swat shorty tip tongue. Got, got your left cheek, showing, cheek mama. showing mama tip. Huh? Bring that body in my, my way. Can't take it off my breath Look like you doing man. Hold tight when you tiptoe, when you tiptoe. Oh, oh, oh, oh. She's dancing, tip dancing when you tiptoe, when you tiptoe. Oh, oh, oh. No breaks when you push that back, back, back. left, right, doing just like that. Like that. Tight oh, oh, oh. Hold tight when you tiptoe, when you tiptoe. Hold tight when you. Dus de zaterdagavond, zinnood. Be Preparing to go on the road. De zaterdagavond, de, de Euro Breakdown. Zo hoor je een intro te doen voor een programma. Zo gaat die lekker, zo gaat hij goed. Jongens, het is bijna zeven over acht. Het is tijd voor het tweede uur van de Euro Breakdown. Wat gaan we allemaal doen? We gaan om kwart over acht. Want ik zei net kwart over negen. Dat ging al niet goed. Om kwart over acht gaan wij. Je moet het maar weten spelen. Met de enigste echte Fred van ons eigenste. Entertainment for you en Erik. Erik gaat hopelijk deze week de score weer uh, ja, gelijk trekken. Ik ga zo een paar mooie quizvraagjes voor jullie uitzoeken. Ik heb wel een ideetje waar ik die vandaan ga halen. En uh, ja... Ja, wat gaan we nog meer doen? We hebben om half negen hebben we onze eigenste, uh, ja, hoe zeggen we, DJ van We hebben nieuws over artiesten. We hebben zoveel meer. We hebben ja, DJ van Heb ik al honderd keer gezegd? We gaan de Euro Breakdown-lijst weer doornemen. We gaan geen afscheid nemen. Ik denk dat we uh, toch een nummer gaan draaien. Wat ik persoonlijk erg goed vond. Ik vond hem vorige week vond ik hem al lekker. Jullie vonden de film weliswaar wat minder, maar ik vind het heel erg goed passen. We zijn weer thuis. We zijn weer aangeland. We mogen weer. Machine gun Kelly ex-Ambassadors BB Rexa with the number bright. someone take me home. I'm still safe I still ache from trying to keep pace Somebody give me a sign I'm starting to lose faith Tell me how did all my dreams turn to nightmares How did I lose it when I was right there Now I'm so far That feels like it's all gone to pieces Tell me why the world never fights fair? I'm trying to find home A place where I can go To take this off my shoulders Someone take me on my brain so i gotta make it back but my home ain't on the map gotta follow what i'm feeling to discover where it's at i need the memory in case it's phased forever just to be sure these last days are streets but I'm all alone. I found no cure for the loneliness. I found no cure for the sickness. Nothing here feels like home. Cry the streets but I'm Someone all alone. Someone take me home. Gevoelig Europa 1 in de Euro Breakdown op ZFM. De Countdown of the Continent. Tuurlijk zijn we bij ZFM Euro Breakdown. De Countdown of the Continent. En het is bijna tijd. Eén minuut nog. Kijk, daar is hij, daar is hij. Fred, pak jouw microfoon 3, 4 of 5 of 6. Ik knal gewoon microfoon 3 aan. Dan schrijft in de tussentijd schrijft aan onze eigenste Fred Fris ja. van Entertainment ja. for You. Jij kan jezelf helemaal luid en duidelijk horen, hè? Eh, ik hoor mezelf helemaal uh, okay. luid en duidelijk. Oké, okay, kijk. Top. Hey Fred. Um, ik, ik zal je hele de spelregels even uitleggen. Uh, van dit uh, uh, wonderbaarlijke spel. Het spel heet Je Moet Het Maar Weten. Uh, ja. Er zitten bepaalde vragen bij waarvan je echt denkt... Ja, dit, dit moet je maar weten. Hè? Uh, ja. Heb je het goed? Hoor je dit geluid? Oh... Nou, nee, dat gaat niet helemaal goed. Die kan weg. Ja. Als je het goed hebt, hoor je dat geluid. Dat scheet, in ieder geval als het fout is, hoor je dat scheetgeluid. En heb je het goed, dan hoor je... Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, nee, duidelijk. Zullen we even proefdraaien? Of, ja, nou, uh... laten, we, laten we er eentje doen. Laten we even proefdraaien. Ja. Eens even kijken. Um... Nou, dit, dit, dit, dit is uh, wel, wel, een, wel een makkelijke, denk ik. Uh... Wie... Uh, sorry, um, even kijken. Hoe heet het jongste zusje van Michael Jackson? Janet Jackson. Regels wel, Fred. Je moet je hand opsteken als, als je oh, oh, weet. Maakt niet uit. Maar <lacht> je, uh, dit is een Erik, had je het geweten? Uh, nee, eigenlijk niet. Je had het niet geweten? Nee, echt niet. Hij heeft ah, maar één zusje ah, volgens mij, maar volgens mij had Jackson 5. Nee, nee nee, Jackson. nee, nee. Dus nog een. Ja, la Oh ja, La Jackson. ja, Jackson. Ja, ja. Oké, okay, zijn jullie warm? Uh, ja. ja en nee. Ja en nee. Of zeg je van, joh, ik wil toch nog eentje doen om even... even... Ja, welke heb je nog in de, in de kant? Ik, ik heb er genoeg. Ik heb er genoeg, heb ik er. Nou, weet je wat? Deze, ja. deze, Kijk of jullie deze weten. En je weet het, hand omhoog steken wie het weet. Want uh, die kan, een man, kan een, dan een punt krijgen. Ja. Um, even kijken, waar stond die nou? Ik had hem net nog voor me. Ja, hoe heette het eerste nummer van Britney Spears? Pet, zeg ja. maar. Hit me baby one more time. Dat de eerste? Ja, dat is de eerste oh. nog, inderdaad. Ja. ja. Oké, okay, jongens, we gaan de filler opnieuw starten. De tijd gaat zo lopen. Oh. We gaan beginnen. We gaan even een wat uh, moeilijkere vraag erbij pakken nu: Hoeveel zwarte toetsen heeft een standaard piano? Standaard piano. Erik, zeg het maar. Ik dacht 36. Yeah. Ja, dat, dat had ik nou, dit. ja, je moet het ja, maar weten Je ja, moet het ja, maar weten ja, ja. Eén punt voor, uh, voor Erik, Fred We gaan gelijk door, want we gaan al naar uh, twee vragen gaan al, zullen, Of Zullen we drie vragen doen? Kijken wie, er, uh, wie hem vandaag pakt We zullen en, zien We hebben op, nog twee vragen op, ja. gegaan ja, Eens even kijken uhm, Ik heb er wel weer eentje Welke zangeres heeft onder andere de bijnamen Queen of Pop, Mo en Match? Ja, Fred was eerst Madonna het staat 1-1. 1-1. Heel spannend. Heel spannend. Dus we hebben nu even kijken. Nog, uh, nog één vraag te gaan. Wie gaat een pakken vandaag bij? Je moet het maar weten. Uh, even kijken. Um, ja. Nou, die hebben we vorige week gehad. Dat gingen ze allemaal... Uh... <laughs> oh, even, even misschien een testje even tussendoor, uh, Fred. Misschien dat jij dat wel weet. Uh, uh, waar de artiestenaam uh, LL Cool J uh, voor staat. Lady I Love Cool J. Hij weet het gewoon, hij weet het gewoon. <laughs> ja, Erik, je hebt me lastige hier hoor. Uh, Eens even kijken. Nou, dan hebben we er, uh, hebben we er een. ik denk, Vet, die zal hem waarschijnlijk wel weten. Erik, ik hoop dat je een beetje gestudeerd hebt. Over welk lid van de Beatles gingen geruchten rond dat hij was overleden. en dat een lookalike zijn plaats innam? Vet, zeg het maar. Ik gok het, John Lennon. Oh. Sorry, helaas niet, helaas niet. Nee, ik weet het niet. Eerlijk, ik weet het nee, ik niet. Nee? Naamtijd. Oh, wat was het nou? Ja, tijd is voorbij. Dat was Paul, <laughs> Paul. McCartney. Oh, ja, ja, ja. Oké. Okay. Even kijken. Ja. De laatste, en ik hoop dat jullie, dan, uh, deze, dat jullie deze dan uh, gaan, uh, gaan pakken. Dit is eigenlijk wel een leuke voor de DJ's onder ons. Uh, hoe wordt een vrouwelijk DJ ook wel genoemd? Pet, een VJ. Nee. Nee? Oh, nee. Oh, oké. Okay. Sorry. Ja. <laughs> Erik, een idee? Ik zou het echt niet weten. Je hebt, ja, het is een hele flauwe. Je hebt DJ en dj -in. dj -in. Ja. <laughs> ja, ja. Voor mij is het een VJ volgens mij. DJ. Ja, ja, dat, dat, dat ja. een DJ. daar staat, staat, staat, staat die dj Dus ja, daar moet ik me dan een beetje nou, aan houden. Nou, vooruit. Um, even kijken. Ja, dan wordt het wel... Uh, oké. Okay. In welk jaar... Overleed, Whitney Houston. Pret. Ik uh, dacht 2016. Nee, uh, nee. No. nee, nee. Uh, 2014 dacht ik. Nee, ook nee, niet. En dan is 15, ging niet anders. <lacht> <lacht> mag, ik op? mag ik gokken? Mag ik gokken? <lacht> Het was 2012, jongens. Oh. Oh, we zitten te vroeg, te laat, broer. Oh, oh, eens even kijken. Um, mm, even kijken, heb ik nog wat? Heb ik nog wat? Heb ik nog wat? Ah, luister, dit ja. gaat ontspannen. Dit is echt niet snel zijn hand opsteken. <laughs> want als jullie dit niet weten... <laughs> en wachten tot ik hem helemaal wat gelezen ja, uh, Is dat wie, wie speelde in Fabersjeskrant? Nee, nee, nee. <laughs> Hoe gaat het liedje verder? Oh oh, Den Haag. Mooie stad... Achter de duinen. Ja. Fred wint deze week de ronde van Je moet het maar ik weten. Ja, het ja, met een overtuigende ja, en, zegen van 2-1. Ook nog van Harry Kloorkenstein. Ook begint, yeah. yeah. Ja, ik ja. zei het eerlijk, je neemt het echt tegen de muziekdieren op. Dus het wordt een, het wordt een hele lastige. Ja. Dus eh. Oh, uh, oh, oh. Hey, Fred, gefeliciteerd. Dank je 2-1, ja. Goed. Ja, eerlijk. Ja. ja ja ik denk dat we echt competitie ah. voor jou moeten gaan uitzoeken ik denk we, de andere, we moeten we andere DJs maar eens gaan uitdagen van ZFM, kijken of ze een o, beetje beetje ja, nou, ja? battle of DJs ja de battle ja. of the DJs bij je moeten maar weten ik denk dat dat wel een goeie is ja. nou we, we hebben hier een misschien kunnen natuurlijk we ook binnenkort een uh, raadje plaatje een raadje plaatje misschien ja, kunnen ja. we een keertje een rondje doen onze Mike versus Fred nou ik uh, ja, ik vind het best nou ja. Zal ik heel even het lijstje even erbij pakken? Het... Ik beloof dat ik niet zal kijken. Ik durf het aan, hoor. Ja, ik denk dat ik zwaar ga verliezen <laughs> van Fred. Want Fred is al jaren in het vak. Even kijken. Uh, dan moet ik even een, een nieuw lijstje erbij pakken. Uh, dan pakken we ze wel extra moeilijk. Dan, uh, dan hoop ik dat ik nog kans maak. <laughs> Oké. Okay. Erik, gewoon naar onder scrollen en je moet een beetje... Oh, kijk niet. Rechts in het donkergrijs staan de antwoorden. Oké. Okay. Jij hebt niet gekeken, neem ik aan. Nee, ik heb oh, niet gekeken. Hoop ik niet. Oké. Okay. Nee, ja, um... ja, ik heb er eentje. Van wie is Joe Calderone een alter ego? Een alter ego? Joe Calderone. Wat is een alter ego Zo. van zangeres Joe Calderone? Zo. Nou, dat is een hele lastige. Ik... Eh, eh, ja. Jullie weten het niet? Nee. Nee, sorry. Oh, het antwoord was Lady Gaga. Oh, oké. Okay. Oh, jee. Ja. Yeah. Oké, okay, nou dit is wel een hele makkelijke. Wacht even hoor. Waarvan is MP3 de afkorting? Dat zou Mike moeten weten. Ja. Um, volgens mij was het music player. M, ja, music player en dan drie. Ik weet alleen niet meer waar die drie voor staat. Want het is nee, 3 klopt gewoon. Music player 3. Ja, music player 3. Ja, deze gaat naar Mike. Dank u, dank u. Ja, maar je hebt heel veel verschillende benamingen heb je daarvan. Dat is... Uh, ja, ja, ja uh, je hebt zoveel verschillende ouders. Ja, MP3 staat eigenlijk een beetje voor digitaal... Uh, ja, eh. Heb jij de eerste MP3-speler nog gehad? Vet, nou, nou we het er toch over hebben. Ja, zeker. Ja, dat waren die kleine blauwe of zwarte of roze dingetjes die ja, je zo in je zak kon ja, maar Die kleine ja, panelites ja, nog ja, in gingen. Ja, ja. panelites Die, die de, drie keer A, he. Ja, daar paste ja. past, past, dertig er past nummers past ja. erop en dan was het klaar. paar. Dan hadden we <laughs> ook nog de, de, de cd, de, de draagbare cd-speler. Ja, die heb ik ook nog gehad. Ja, die ja. heb ik ook nog gehad. Er moesten twee AA-batterijtjes in, volgens ja, mij. Ja, klopt. Die heb ik heel veel mee gehad. Zo'n ding was dat. Ja, dat was... Net naar de Walkman he. Ik ben ja, niet gewoon die jong volgens ja. mij. Nou, ja. Ik heb hem uh, nog mee gehad uh, naar school toen de tijd. Uh, onze moeder die had er eentje en ik mocht die dan lenen. En als ik dan naar school toe fietste dan, uh, dan ja. had ik in. Nou ja, ik, uh, ik had de Walkman uh, eigenlijk uh, naar school toe hè. Cassettebandjes die gingen erin. Ja, en, uh, ja. Nou, de Walkman ja. Heb, ik niet, heb ik niet bij me gehad. Maar die, die uh, cd-speler wel. Ja. En dat was dan, uh, dan had ik echt, echt vijf of zes verschillende cd's had ik dan. Het waren echt cd's ja. met verschillende hits. Ja, dan had je uh, inderdaad in je zak en uh, ja. Ja, en dan, ging ik daar, dan, dan, dan, dan wisselde ja. ik op de fiets en dan stopte ik even ergens dan deed ik een andere cd rekening erin ja. en dan... Uh... Nou, af en toe sloeg hij wel eens over, Door? als hij er een als heen reed. ja, ja. <laughs> oh, oh ik heb... Maar goed, uh, ja... Maar, okay. Moet ik wel zeggen dat die oortjes, die headsets van toen, ja. taak, ging die gingen niet wel beter. stuk. Ja. Die ja. waren niet kapot ja. te krijgen. Kwalitatief inderdaad, waren die... Uh, ja. Ja, die kon je gewoon laten en niks aan de hand, water erbij, niks aan de hand. Oké, okay, ja. ik heb een hele moeilijke voor jullie om jullie... Uh, de laatste sorry. dan? De laatste dan? Welke componist stond er afgebeeld op de Oostenrijkse euromunt? Staat afgebeeld. Mike? Ik denk Mozart. Ja, dat klopt. Wolfgang Amadeus Mozart. Ja. Nee, heb ik wel eens gehoord. Dus ja, ja, nou ja, Mozart. Mike, deze jij. Hey Fred, ik wil jou bij deze heel erg bedanken voor het bijwonen van Je moet het maar weten. En ik denk dat we een andere die 6 moeten uitnodigen voor een battle. Om te kijken bij wie van Je moet het maar. Of hun ook zo goed zijn en je moet het maar weten. En we hebben een eigen plaatje natuurlijk binnenkort. Ga jij meedoen? Er is gevraagd inderdaad of mensen zijn die mee willen doen natuurlijk. En ja, ik zit erover te denken. Oké, ik ben er nog niet over uit, maar. Of ik daar tijd voor heb, uh, die, die, die, die, even kijken die dag ja. Nou, nah, dan moeten we goed komen toch of niet? Hmm, niet altijd natuurlijk, af een beetje werkafhankelijk. Uh, uh. Hoe je dag ingedeeld is en uh, ja, de planningen. Ja, nou ja daar doe je niks aan, dat doe je niks aan, dat nee. is allemaal bij helpen. Hey, Fred, ik wil jou in ieder geval bedanken voor jou, eens uh, allereerste keer bijwonen bij de ja. Breakdown. en ja, ja. Het, ook het winnen. Was, was van, leuk, he. Je ja. moet het maar weten. Ja, ja, ja. ja, ja. Hè? Overtuigende zegen. Erik, je moet echt, echt terug, uh, terug in de studiekamer in. <laughs> Tje. Maar dan zet je me ook wel weer tegen de king of DJ's hè. Dat is ja, wel, uh, ja, ja. Je kan kijk, kijk. er alleen maar van leren hey, ja. Jongens, alvast bedankt voor het meedoen aan Je moet het maar weten We gaan uh, nu verder naar Kaigo en Stargazing Straks om half negen Natuurlijk DJ Verlavel Met de lijst der lijsten Nummer 30 tot en met 20 van Sorry, 20 tot en met 10 van de Euro Breakdown Ik zie jullie graag daar terug Fred, alvast bedankt Ja, jij ook En we ja, gaan ervoor We zien de volgende week, uh, ja, volgende week weer ja, zeker wel. Volgende week zijn we er weer. Nou, Oké. Okay. Nogmaals Kygo Stargazing. Tot straks. We've been Ja, daar zijn we dan weer. We gaan uh, weer aan de slag. Want het is bijna half negen. Waarin natuurlijk, je moet het maar weten, Fred Glorieus aan de leiding met 2-1. Erik, heeft je best gedaan. We gaan bekijken uh, naar de nummer 20 tot en met 10. Voor de mensen die net inschakelen, vorige keer kon je horen dat op nummer 20 Charlie Poet staat met lang. Vorige week op plek 25. Op plek 19 hebben wij Jason Derulo featuring French Montana met Tiptoe. Op plek 18. Seb Smith met Too Good at Goodbyes. Komt vorige week nog op plek 15. Machine Gun Kelly X Ambassadors en BB REXA met het nummer Home... ...staan deze week op plek 17. Vorige week op plek 21 terug te vinden. Portugal The Man en Feel It Still staat op plek 16 deze week. Vorige week op plek 13. BB REXA featuring Florida Georgia Line. Mensa Bee, staat op 15 deze week. Vorige week op 20. Vorige week stond op nummer 10 Maroon 5 featuring Sam and What Lovers Do. staat op deze week 14. En op plek 13 hebben we natuurlijk net naar geluisterd. Kygo featuring Justin Jesso met Stargazing. G-Eazy featuring Hylsey. Eh, dat is met het prachtige nummer Him en I. Stond vorige week op plek 19, nu op plek 12. En op plek 11 deze week Zayn featuring Zia Dusk Till Dawn. De nummer 10 hou ik nog even lekker geheim. Houd het lekker spannend als wij om tien voor negen... bij jullie terugkomen met nog meer Euro Breakdown nieuws. Wat we zo nog even gaan doen... Uh, we gaan zo natuurlijk met uh, onze eigenste DJ Vlaffel... komen zo nog even wat nieuws aankondigen. Want we hebben goed nieuws. Dat gaat over Diplo, dus ik zou er maar bij blijven. Ik ben benieuwd uh, wat jullie daarvan gaan vinden. Ik uh, denk dat ik jullie daar uh, als luisteraar uh, wel uh, tevreden mee kan stellen... Dus eh. Uh, ja, onder het mom van. Uh, niet lullen, maar poetsen. Hey Fonsi. Ik kamer La Culpa, Louis Fonsi. Ik heb in deze en laten Dankjewel, DJ Falafel. Heerlijk, heerlijk als die man weer even aankomt. Als hij weer even dat spicy gevoel geeft dat je bij de Euro Breakdown bent. Prima, jongens. Hey, we hebben leuk nieuws. Want wat ik dit ook al zei, Diplo, daar hebben we nieuws over. Dus daarom, uh, ja... Hey. Goed dat jullie zijn blijven luisteren. Diplo en Mark Ronson hebben elkaar gevonden. Het goede nieuws is er eindelijk uit. De twee werken samen aan een nieuw album. Uh, hoewel er nog geen details gedeeld zijn over het uh, album bevestigde Diplo aan uh, Pitchfork. Dat het project Silk City heet. Uh, ik doe met uh, Mark een album. Uh, je weet nog dat ik een album deed met uh, Skrillex, Jack U. Uh, ik en Mark proberen... Uh, ja, uh, niet iets met disco muziek te doen. Het is iets waar we de afgelopen jaren al over spraken. Uh, Jack Hugh was ongekend, maar toen, ik, uh, toen was ik nog erg jong. Uh, en ik wil nu iets doen dat meer bij mijn, bij mijn leeftijd past. En ik voelde dat Mark en ik uh, iets vooruitstevens kunnen gaan doen in de muziek. De naam van uh, Silk City, zoals het project vooralsnog heet... is ontleed aan de plek in Philadelphia... waar Diplo aan het begin van zijn loopbaan draaide. Ook zou hij uh, wel eens zijn weggestuurd uit die club... omdat hij een been van de uitsmeter zou hebben gebroken. De naam van het project staat inmiddels... ook op de affiches van Governor's Ball, het festival dat in het eerste weekend van juni plaats zal vinden in New York met Travis Scott, Jack White en Eminem als hoofdacts. Dus zo ja, ze hebben elkaar gevonden. Diplo en Mark Ronson. Nou, ja, we kennen Mark Ronson natuurlijk van uh, de samenwerkingen. Onder andere met Amy Winehouse. Dus dat gaat heel veel goed geloof. En Diplo met het nummer Get It Right. Erik. waar, heel goed. Netjes, netjes, netjes. Hey, we gaan gelijk door, want we hebben nog meer nieuws. Erik, wat heb jij? Ik heb nog een nieuwtje voor je over de nieuwe single van Justin Timberlake. Die vrijdag verschijnt heet Filthy. Justin Timberlake onthulde de titel van de single deze woensdag. En vertelde daarbij dat het nummer vooral heel hard gedraaid moet worden. Justin produceerde het nummer samen met... Onder meer Timbaland en werkte voor het schrijven samen met James Fundley Roy en Lawrence Dropson. De clip bij het nummer is geregisseerd door Mark Romanek, die onder meer werkte voor Jay-Z. In de aanloop naar de release van zijn vijfde studioalbum Man of the Woods, dat op 2 februari moet verschijnen, geeft de 36-jarige zanger vervolgens 18 januari iedere week één nummer en video vrij. Om welke tracks het daarbij gaat is nog onduidelijk, maar de afgelopen tijd werkte Timberland samen met Chris Stapleton en Alicia Keys. Het album, het nieuwe album Man of the Woods is het eerste sinds het verschijnen van de 2020 Experience. Waarbij in september 2013 het laatste deel van verscheen. Hé, hey, Erik, dan gaan we nu gelijk door. We gaan door met Rita Ora. Anywhere. We komen zo weer bij terug 10 voor 9. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears, just to remind myself of how good it is. All it was 'cause I. Julia Michaels, Clean Bandit, met I Miss You. Hier op de Euro Breakdown bij ZFM Zandvoort. bekendste radio in dorp en omstreken. Het is kwart voor negen. Dat betekent maar één ding. We zijn bijna aan het einde van alweer de eerste editie van de Euro Breakdown van dit jaar. En dit is jaargang 27, om het zo mooi te zeggen... Ik uh, moet uh, zeggen, 27 jaar onderweg Still going strong Heerlijk, heerlijk En uh, ja, Erik en ik hebben een nieuwtje Wat we waarschijnlijk ook wel even samen kunnen oppakken Want uh, ja, Ed Sheeran is natuurlijk uh, Heel erg bekend Heel erg bekend En uh, Ed Sheeran doet het hartstikke goed Want voor de vijfde, achter de een volgende week Is Perfect van Ed Sheeran De populairste track in de Britse hitlijst Ed Sheeran pakt deze week zelfs Twee bovenste plekken in de Britse single Want River, zijn samenwerking met M&M, klimt van 3 naar 2. "Man's Not Hot van Big Shack, dat eerder al de vijfde plek in de lijst wist te bereiken, zet een derde plaats deze week de beste prestatie tot nu toe neer. En uh, ja, in de Britse top 75 is het deze week een grote schoonmaak. Een week traditie, in ieder geval traditie, aan het begin van het jaar. De lijst is erin geslaagd, geen enkele zakker te noteren met het verdwijnen van alle kerstnummers. Daarnaast is Perfect van Ed Sheeran de enige zitten blij. En er zijn natuurlijk ook 27 hits die terugkeren naar de Britse Top 75. En verder telt de lijst zeven eerste week noteringen. Daarbij is This Is Me van Settle en, als het goed is, Feel It Still van Portugal The Man de hoogst terugkerende hit op de nummer 25. Netjes, goed, goed, goed. Er zijn ook twee noteringen in de lijst die de meeste winst wisten te pakken, zo uh, Him And I van G Easy en Healthy. Net als uh, Cola van Camelfat en Elderbrook 35 plaatsen. Shape of You van Ed Sheeran stijgt deze week naar nummer 21 en staat nu precies een jaar genoteerd. Ja, dan heb ik een uh, verrassing voor jullie. Want uh, vorige week hadden wij uh, Selena Gomez met Wolves uh, op nummer 1 staan. En dat is nu in dit geval niet het geval. Ze staat niet meer op 1. Dus wie heeft haar plek ingenomen? Wie gaat het zeggen? Wie gaat het worden? En als jullie goed geluisterd hebben dit programma. En ook goed de lijst hebben gevolgd. Dan kun je al een idee hebben wie dat is. Maar eerst. Selena Gomez. Wolves. We komen zo weer binnen terug. Om tien voor negen. Met de onthulling. Blijf luisteren. In Want Sweet divine, I have a truth Water wine, don't make me choose De onthulling, het is zover. We gaan de laatste tien nummers van de Euro Breakdown doornemen. Van 10 tot 1. Wie staat er op nummer 1 deze week in de Euro Breakdown? De eerste week van dit jaar in 2018. Dat ga je natuurlijk nu van mij horen. Want ja, zoals ik net al zei, Selena Gomez stond vorige week nog op nummer 1. Is daar niet meer. Heeft dus wel een crash gemaakt. We gaan beginnen. Louis Fonsi en Demi Lovato met EK My La Coupa staat deze week op nummer 10. En op nummer 9 hebben we Haley Steinfeld en Alesso en Florida Georgia Line en What Met Let Me Go. Op plek 8 Rita Ora met Anywhere, Clean Bandit, Julia Michaels en Mind Miss Op 7 Post Malone op nummer 6 en vorige week stond hij ook op nummer 6. Selena Gomez is gezakt van plaats 1 naar nummer 5. En op uh, nummer 4 staat een NF Let You Down. Eén plaatsje gezakt ten opzichte van vorige week. Camilla Cabello, featuring Young Thug, Havana op 3 Blijft nog steeds dus in de top 3 staan van de Euro Breakdown. Post Malone staat al een tijdje niet meer op 1. Maar heeft wel heel goed zijn plek verdedigd. Wekenlang staat nu op 2. En dan nu het nummer waar het allemaal op draait. Welke plaats staat er op 1? In de Euro Breakdown. We hebben het net eigenlijk al een klein beetje onthuld. Maar dan heb ik het over niemand minder dan onze eigenste Ed Sheeran. En ik zeg wel onze eigenste Ed Sheeran. Hij komt vanuit Engeland. komt heel vaak in Nederland. Want zijn vriendin is Nederlands. Maar ik denk als je dit nummer hoort. En je hebt een romantische avond. Dat dit perfect past. Dus ik ga jullie introduceren. De nieuwe nummer 1 van de Euro Breakdown deze week in 2018 is niemand minder. Dan Ed Sheeran en Beyoncé met Perfect Duet. I found love for me. Well, darling, just right in. Follow my lead. Well, I found a girl.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 Between my arms Barefoot on the grass While listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful De nieuwe nummer 1 van de Eurobreakdown. Ed Sheeran, Beyoncé, perfect duet. Heel eerlijk, ja, ik, ik kan het niet anders zeggen. Het is, uh, ik ben heel blij. En ik, Erik heeft hier net pirouetjes staan doen. En hij zegt van, joh, ik ben heel blij dat niemand het heeft gezien. Erik, ik heb goed nieuws. Ik heb slecht nieuws voor je. Maar er hangen hier twee webcams. Dus dat hebben ze allemaal gezien. Oh, ja, ik kan er gewoon niks aan doen. Het heeft zo lang, uh, hoor ik Wolves al achter elkaar. En niks tegen Sredegna Gomez. Lekker nummer, maar als je zoveel hoort, is het leuk om wat anders te horen. Ja, dat zeker, dat zeker. Ja, het is, uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van alweer een uitzending uh, en aflevering van de Euro Breakdown. Ik heb het net al een aantal keer gezegd natuurlijk. De eerste aflevering van 2018. We hadden wat technische mankementjes, maar dat wil natuurlijk niks zeggen. De show was weer gered. Volgende week zitten we als het goed is weer als trio hier aan uh, de studiotafel. En dan gaan we weer uh, vrolijk verder waar wij gebleven zijn. We gaan als uh, afsluiter gaan we een plaatje draaien waarvan, uh, ja, die. Ja, nou, hè, dus eens van zeggen, hè. ik poefjes, hè. We hm? hebben bijna alles wel gedraaid, of niet, dan? <laughs> nou, dat is wel heel erg. Och, <laughs> och, och, och, och. Nou, nah, ik weet het eigenlijk niet, Erik. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik wil draaien. Ik weet het niet. Ja, nah, ik weet het wel. Ik ben er al overuit, joh. Ik ben er al lang overuit. Ze vragen zich wel eens af wat geliefden doen. Ik kan je wel vertellen. Rune5 heeft daar antwoord op. Dankjewel. Tot volgende week! Say hey, hey now, baby So let's go one thing train now, baby Tell me, tell me if you love me or not Love me or love me or not At the house one, yeah, my lucky or not Lucky or not, lucky or not You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm wishing for you, I'm lucky or not Lucky or not, lucky or